Het isoleren van huizen met peurschuim mag voortaan alleen nog als aan strenge veiligheidseisen wordt voldaan. De fabrikanten van het schuim hebben dat besloten nadat tientallen bewoners ziek werden, waarschijnlijk van de chemische dampen die vrijkwamen. Voortaan moeten bewoners hun huis uit tijdens de werkzaamheden en daarna wordt het huis gecontroleerd op giftige stoffen.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 Ajax is er niet in geslaagd en kostte van Steau Boekarest de laatste 16 van de Europa League te bereiken. De Amsterdammers werden bij het nemen van de strafschoppen uitgeschakeld. Steau had de reguliere wedstrijd in Boekarest gewonnen met 2-0. Omdat Ajax in de arena met dezelfde cijfers had gewonnen, moest er worden verlengd. Daarin werd niet gescoord. In de strafschoppenreeks miste de Ajaxi de Schöne en Moisander. De Roemenen maakten geen fouten. Het weer, het vriest licht tot matig. Overdag wisselen wolken en zon elkaar af en er staat een schale wind. Het wordt smiddags 0 tot 2 graden. In het weekend blijft het stevig waaien... en gaat het vanuit het oosten en zuidoosten sneeuwen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Er is al een tijdje grote opwinding in Autoland. Er zou wel eens een doorbraak in zicht kunnen zijn. Zoals het nu gaat, gaat het niet langer. Hoezeer fabrikanten ook hun best doen, auto's zijn en blijven stinkende, vervuilende en lawaai producerende kringen. Er moet dus iets veranderen, maar de vraag is wat. Elektrische auto's lijken leuk, maar hebben een paar pittige nadelen. De accu's zijn peperduur en gemaakt van gruwelijk milieuvervuilende stoffen. Laten er langzaam op en dan, hoe zou u het vinden om in een weiland te stranden... vijf kilometer van de dichtstbezijnde laadpunt? De brandstofcel zou wel eens een doorbraak kunnen betekenen. En daarover gaan we het hebben dit uur van Kazaloenen. met twee high-potential studenten aan de Technische Universiteit van Delft. Michel Haak en Ruben Burger, welkom beiden. Dank je. Dan nou weet straks geen luisteraar meer wie nou Ruben is en wie nou Michel is. Dus we moeten het één keer doen, Michel. Ja, dat de ik. Jij bent uh, een, naast student ook teammanager... Van een team wat, wat grote, mooie doorbraken moet gaan bedenken. De Forza. Een Forze, nemen we die kwalijk? Forza ja. Dat is helemaal goed. Dat, dat moet een raceauto zijn. Dit moet hem gaan worden. Vandaag is hij gepresenteerd. Wat hield die presentatie vandaag in? Um, wat, wat we vanavond hebben gedaan is eigenlijk het ontwerp tonen aan het publiek. Dus, um, we hebben eigenlijk twee ja, grote stadiums in het ontwerpproces. Uh, we gaan hem eerst ontwerpen. Zover zijn we nu, we hebben het hele ontwerp klaar. Nu gaan we hem bouwen. En dan uh, moet hij van de zomer gaan rijden als het goed is. Ruben, als je je ogen dicht doet, waar rij jij over in 20 jaar? Waar rij je dan in? Uh, lastig. Ik hoop inderdaad een waterstofauto, uh, maar sowieso iets elektrisch. Dus uh, iets wat uh, ja, zonder uitstoot eigenlijk. Iets zonder uitstoot, dat is in ieder geval wat, uh, ja. wat zeker moet zijn. Uh, nou, is het is bijzonder dat de plek waar jullie werken aan de TU. Twee loods heeft naast elkaar, heb ik me uit laten leggen. En dat in de ene loods aan een elektrische auto wordt gewerkt... en jullie werken aan een auto met een brandstofcel. We gaan het zo hebben over wat dat precies inhoudt. Competitie tussen die twee groepen? Nou ja, de, de, het grappige is zelfs dat we de afgelopen twee jaar... We eigenlijk zelfs uh, uh, tijdelijk aan dezelfde competitie meegedaan. Dus er is, ja, er is altijd natuurlijk iets van, uh, van competitie... maar het gaat altijd eigenlijk heel vriendschappelijk. En dat toch. dat uh, we doen allebei heel iets anders. En wij zijn ook helemaal niet uh, ja, anti-elektrische auto... Dus, euh, nou ja, altijd gezonde rivaliteit, maar daar blijft het bij het uitzicht eigenlijk het meest bij een, een potje sneeuwballen vechten als er eens een keer een, een pak sneeuw ligt. Dus euh, ja, dat is eigenlijk. Euh... Michel, maar dit is wel de strijd waar het om gaat, toch? Als het om de, de, de toekomstbestendige auto gaat. Um, nou ja, dat denken mensen soms wel. van: Oké, okay, is het nou uh, een elektrische auto met batterijen of uh, een waterstofauto? Um, wij hebben zoiets van, dat kan allebei wel eens een, een oplossing worden. Wij werken natuurlijk heel hard aan de waterstoftechnologie. Maar eigenlijk kunnen ze allebei wel een, een, een oplossing worden. Uh, als vervanging voor een auto die bijvoorbeeld of die op, op diesel of benzine rijdt. Waarom is een elektrische auto, of wat, wat, wat voor momenten is een elektrische auto eigenlijk de oplossing? Um, nou een elektrische auto met batterij is gewoon een oplossing voor korte afstanden. Dus voor woon-werkverkeer in de stad, als je niet te ver hoeft te rijden... dan uh, is het helemaal niet zo erg als je een beperkte uh, ja, uh, actieradius hebt. Dan uh, ga je uh, van thuis weg, je laat hem op op je werk en dan rij je weer terug naar huis. Um, maar ja, als je dus ver wil rijden, dan uh, ja, kom je toch soms in de problemen. Dat is ook een mooie, mooie term voor, geloof ik, toch? Voor, voor die angst om de eerst stil te blijven staan. Oh, dat weet je niet. Nou, nee, Daar de... hebben ze iets op bedacht, geloof ik, inderdaad. Ja, dat is een heel... Het schiet me ook even niet te ja, binnen, nee. maar dat is een prachtig Engelse term voor... Uh, um, als een van de luisteraars dat weet. Dan mag je hem doorbellen, 0800-1121. Dat is de telefoonnummer van Kazerloenen. Uh, het Engelse talen woord voor de angst om ergens in de weiland stil te komen staan... met een elektrische auto. Uh, Ruben, um, die, die elektrische auto heeft uh, een paar pittige nadelen, zei ik net. Um, ene van, of misschien wel de belangrijkste, zijn de accu's. Um, Waarom zijn die accu's aan zich slecht nieuws voor het milieu? Nou ja, de, ik, ja, ik weet niet of de accu's aan zich nou per se uh, slecht nieuws zijn. Het is natuurlijk sowieso wel een... Um, ja, op het moment dat je een elektrische auto hebt... dan uh, mits die energie duurzaam opgewekt is... Uh, kun je toch uh, je uitstoot in ieder geval uh, beperken. Uh, er zitten natuurlijk wel in heel veel accu's zitten, um, zitten wat, ja, wat minder, uh, minder fijne stoffen. Zeker in de, de auto-accu's uh, tegenwoordig wordt heel vaak toch wel lithium ingebruikt. Nou, dat is geen fijn spul. Ehm... Um, maar ik denk sowieso dat het ook bij een waterstofauto zal altijd nog wel lastig zijn om dat zonder, uh, zonder chemicaliën uh, te realiseren uiteindelijk. Ja, er, er is gewoon ook veel te doen geweest over die rekensom. Maar er is ooit een rekensom gemaakt van de ecologische footprint van een Prius. En die bleek slechter te zijn dan die van een, uh, uh, van een Hummer. Ja, klopt ja. Um, en uh, dat geeft ook maar weer aan van oké, okay, je kan wel een auto verkopen die heel... ...goed is voor het milieu, of dat, ja, dat wordt dan geclaimd... ...maar als je verder gaat kijken, dus naar productie... ...en naar waar komt die stroom vandaan... ...en uh, hoe verwerk je die auto als die ja, uh, afgedankt is... Ja, want die op, dan, dan, dat ...dan is dat een heel groot goedpunt, plaatje eigenlijk... ...en dan komt het allemaal bij elkaar... ...en dan kan er wel eens een verrassende uitkomst uitkomen. Laten we het gaan hebben over uh, datgene waar jullie mee bezig zijn. Een auto die hard kan, uh, die straks ook ver kan... ...en waar vooral uh, niks uit de uitlaat komt... ...anders dan een beetje schoon water... Dat is drinkbaar water trouwens? Uh, ja, klopt. Het is, uh, je kan het drinken. Ik zou het niet uh, elke dag gaan drinken als ik jou was. Maar uh, eigenlijk is het nog schoner dan kraanwater. Omdat er uh, helemaal geen mineralen in zitten. Het is puur H2O. Waarom moet je het dan niet elke dag drinken? Uh, volgens mij heeft je lichaam het nodig op een of andere manier. O, je het er zout nodig? Ja, zoiets. Je moet, uh, okay, maar goed, is jullie ja. vak niet. <laughs> Nee, jullie hebben verstand van techniek en een heleboel ook. Uh, dan kan je mij vast wel uitleggen, uh, Michel, wat nou precies een brandstofcel uh, is. Ja, dat kan ik wel uh, even uh, kort door de bocht uh, een beetje versimpeld uitleggen. Want het is eigenlijk een heel ingewikkeld uh, apparaat. Uh, waar het op neerkomt, uh, je hebt waterstof in je tank zitten in gasvorm. Uh, dat voer je naar je brandstofcel toe. Uh, daar komt ook lucht uit, uh, ja, uit de omgeving eigenlijk, pomp je erin. En dat reageert met elkaar. En uh, daar ontstaat elektriciteit en water. En dat water, ja, goed, dat, uh, daar kan je iets mee. Je kan het opdrinken of je kan het uh, uit de uitlaat pompen. Uh, maar die elektriciteit die gebruiken wij uh, om de elektromotoren aan te drijven. Dus eigenlijk uh, is het ook een elektrische auto, maar vervangen wij dus de accu. Door een brandstofcel met zo'n uh, waterstoftank. De brandstofcel is een trucje. Uh, dat ding dat, dat, dat, dat maakt, voegt water, sorry, waterstof en zuurstof bij elkaar. Dan krijg je dus water. H en, uh, 2 H en 1 O is HTO, dat, dat, dat weet ja, ik nog. Ja. Uh, en dan komt er energie vrij en die energie is stroom. Het mooie daarvan is dat je heel weinig verlies hebt in die omzetting van, van, van, van, van elementen naar stroom. Ja, klopt. Um, het is op dit moment uh, in onze racewagen uh, ongeveer 50% efficiënt. Dus dat, ja, als je dat vergelijkt met een auto batterij, is dat iets minder. Want ja, er komt wel wat warmte vrij bij dat proces. Uh, maar ja, als je het weer vergelijkt met een benzineauto, is het wel weer uh, een stuk beter. Want een benzineauto, hoeveel, hoeveel haalt een benzineauto ongeveer uit fossiele brandstof? Uh, dan zou ik even naar Ruben moeten kijken, die weet wel wat getalletjes ik in. Ik weet, uh, het verschilt wel, maar uh, ik meen. Volgens mij als je, als je boven de 30% bent, dan ben je heel goed bezig. Het is volgens mij bijna altijd nog wel een heel stuk lager. Um, nou ja, dat, die balpark een beetje. Maar dat komt, even, leg, leg het even uit, dat komt omdat een, uh, een benzine motor of een dieselauto... Uh, of een LPG-auto, hetzelfde principe allemaal toch... Um, daar gaat heel veel verloren aan energie. Ja, in, in hitte ja. eigenlijk. Die, die motoren die worden natuurlijk ook enorm warm. Um, ja, je gebruikt eigenlijk je die uitzetting van je... Uh, op het moment dat er zo'n explosie in je cilinder plaatsvindt... die gebruik je als uh, energie om je mee voor te sturen. Maar er komt ook heel veel hitte bij vrij. En um, ja, dat, dat verlies je eigenlijk allemaal. Want met die hitte... in een, een, ja, een, een normale verbrandingsmotor wordt natuurlijk gewoon heel erg warm ook. En um, ja, er wordt eigenlijk niet zoveel met die hitte gedaan... behalve dat het weer ja, afgevoerd wordt door de lucht. Dus je koelt dat. Er gaat natuurlijk ook heel veel uitlaatgassen. Die zijn vaak ook uh, heel erg warm. En die energie ben je dan kwijt in feite... Dus de, de, de fossiele brandstoffen die wij op dit moment uh, ja, eigenlijk in de auto verstoken, die worden ook niet heel erg efficiënt gebruikt. Uh, ja, het meeste daarvan gaat eigenlijk gewoon uh, wordt uh, een soort van verwarming, eigenlijk is dat wordt het gebruikt. En, en hoe ver is daar nog een, een wereld te winnen? Mm, ja, lastig. De, de benzine motor, zoals wij hem kennen, bestaat eigenlijk al sinds 1889, als ik het goed heb. Of in ieder geval, ja, het is al meer dan 100 jaar bestaat het. En het wordt wel steeds verder geoptimaliseerd. Alleen, ja, dat gaat nu over enkele. Uh, tiende van procenten. Terwijl brandstofcel staat eigenlijk aan het begin van de ontwikkeling. Uh, en uh, ja, dat kan natuurlijk ook nog een stuk verbeterd worden. Maar Michel, waarom is dat zo'n spannende ontwikkeling? Ja, het, is, het, is, uh, nog niet, het wordt nog niet gebruikt. Wij zijn bijvoorbeeld ook het enige race team op de wereld, bijna. Uh, wat deze technologie gebruikt. Um, en het, het is al heel lang bekend dat proces. Oké, okay, je kan dus uh, als je stroom op water zet. dan kan je dus waterstof produceren. En je kan het dus ook weer omzetten zoals wij doen in de auto. Uh, maar ja, hoe je dat doet op een efficiënte manier en tegen niet al te veel kosten. Um, ja, dat gaat nu allemaal uh, uh, steeds verder, die technologie. En het wordt nu echt interessant om het in auto's te gaan gebruiken. En waarom is het interessant om het nu uh, in auto's te gebruiken, Ruben? Nou ja, dit, dit, dit is zoals Michel ook al zegt, het is een technologie die wel al een tijd uh, in, in ontwikkeling is. Um, er zijn ook heel veel autofabrikanten zijn er al jaren eigenlijk mee bezig. Uh, soms een beetje achter de schermen, soms ook wel ervoor. Uh, maar het begin nu toch ook wel echt op een punt te komen waar het gewoon... het wordt steeds harder nodig. Um, ja, die elektrische auto begint ook steeds iets geaccepteerder te worden. Want het heeft ook heel veel te maken met, uh, met wat, mensen, uh, ja, wat mensen eigenlijk bereid zijn... om te gaan, uh, ja, ook, ja, op, eigenlijk misschien zelfs wel een beetje te gaan opgeven. Uh, dus het ziet er niet uit dat er binnenkort een, uh, een technologie is... waarmee we helemaal uh, lekker groen allemaal precies kunnen gaan blijven rijden... op de manier waarop we dat nu doen. Maar daar raak je volgens mij een heel belangrijk punt. Het, mensen zouden eventueel nogal bereid zijn om een elektrische auto te kopen... als, die, al, als er al zoveel oplaadpunten zijn, nu nog niet... En als die auto niet al te duur is, ook nog niet... dan zouden mensen het op bereizen. Maar de, de gedachte om stil te vallen in een weiland... Ja. dat is ongeveer het grootste probleem, denk ik. Ja, wat eigenlijk een beetje gek is natuurlijk. Want dat is met een benzineauto net zo mogelijk. Uh, als je daar in je tank niet vol hebt zitten... dan sta je op een gegeven moment sta je ook stil. Dan kan je net zo goed in hetzelfde weiland terechtkomen. Dus er is ook een, inderdaad een beetje, ja, een beetje de, de angst ook wel. Ja, maar goed, dat het grote verschil is natuurlijk... dat als je wel een benzine station weet te bereiken... dan rij je vijf minuten later weer. Ja, ja klopt. En het is bij waterstof dus ook zo. Want je kan het best vergelijken met LPG... Want je tankt het dus een gasvorm. Dus je, je, je sluit hem aan op de pomp. Dan tank je tank vol en dan uh, ja, ben je in principe bij wijze van spreken, na drie minuten kan je weer verder. Um, dus je kan zo'n waterstofauto. Hij is dus ook elektrisch, maar je kan hem eigenlijk gebruiken zoals een auto uh, gebruikt wordt op dit moment. Dus je kan hem mee naar Spanje, je kan er overal mee naartoe. Je hoeft niet echt na te denken over wanneer ga ik iets opladen. Maar ja, als het metertje uh, bijna bij nul is, dan, ja, dan ga je weer ergens uh, tanken. Maar zo'n auto als, als waar jullie nu aan werken, is in feite een elektrische auto. Tenminste, de motor die erin zit, is elektrisch. Alleen er zit een soort permanente stroombron in. En dat is dan die, die, die waterstofcel, de brandstofcel. Ja, klopt. Dat is uh, uh, iets wat mensen over het algemeen niet weten. Want ze denken ja, of elektrisch of waterstof. Maar uh, het is dus eigenlijk elektrisch batterij en elektrisch waterstof. En uh, dat is wel, wel goed om even duidelijk te hebben voor iedereen. Waarom, waarom maak je niet rechtstreeks uit waterstof uh, een motor? Uh, nou, je kan het dus ook verbranden. Dus je kan het in een, in een motor uh, pompen zoals wij die nu kennen. Dus een verbrandingsmotor. Maar dat is een stuk minder efficiënt. Dus uh, dat proces zoals wij het gebruiken met dat uh, laten reageren in je brandstofcel. Dat is eigenlijk een stuk efficiënter. En daarnaast heb je bijna geen bewegende onderdelen erin zitten. Uh, want ja, een benzinemotor bestaat uit meer dan 100 bewegende onderdelen. Nou, ja, dat kan allemaal slijten, kan kapot gaan. Terwijl uh, ja, uh, wat wij gebruiken, dat uh, staat allemaal stil en het kan een paar duizend uur meegaan. En, en hoe ver zijn jullie, Ruben, met, uh, met het ontwikkelen van uh, de motor en de, de brandstofcel? Uh, nou, we zijn nu in principe voor de, de auto die we dan, uh, waar we dit jaar heel hard mee bezig zijn. Want we bouwen eigenlijk als, uh, uh, als team bouwen, uh, ieder jaar bouwen we een nieuwe auto... Uh, met de auto waar we dit jaar mee bezig zijn... zijn we eigenlijk nu uh, ja, bijna klaar met het hele ontwerp. Dus we hebben uh, ja, alle onderdelen zijn eigenlijk uitgekozen... zijn bij elkaar, ge, uh, bij elkaar gezocht... gekeken hoe die met elkaar samen kunnen werken. Uh, en, en voornamelijk dan het, het systeem rond die brandstofcel. Dus je, je hebt een, een heel systeem eromheen wat alles regelt... zorgt dat er genoeg waterstof, genoeg zuurstof uh, allemaal bij komt. Uh, daar zijn we eigenlijk al heel ver mee. Het is nu nog wel zo dat we... Uh, ja, we zijn dus net de ontwerpfase aan het afronden. Dus we gaan nu echt de productie in en uh, de onderdelen... Nou uh, ja, bij elkaar, uh, bij elkaar. Die komen nu binnen, binnenkort. En dan gaan we ze in elkaar zetten en dan gaan we dat testen. En eigenlijk zit nou het grootste deel van jullie energie... want de, een, een, een elektromotor lijkt me niks bijzonders... want die bestaan ook al god weet hoe lang en alle soorten maten. Uh, alle energie zit in die brandstofcel, daar zit het hele geheim. Niet zozeer de constructie van, van de auto, um, maar niet andere het, dingen. Het, het is uh, wel uh, zo dat we op alle departementen ontzettend hard werken. Dus uh, oké, okay, een ophanging, dat, daar gaan we ook uh, heel veel tijd in steken. En dat is ook wel ja, high-tech. Maar dat wordt natuurlijk ook door andere teams gedaan. Dus dat is niet iets heel speciaals. Um, maar uh, wat wij doen met die waterstoftechnologie... dat is dus eigenlijk wereldwijd bijna uniek. Want? Waarom? Uh, nou ja, um, uh, zover wij weten zijn wij op dit moment... het enige team wat echt competitief raced met waterstof. Maar dat moet je even uitleggen. Want er rijdt in Amerika rijdt er ook al... Uh, uh, sterker, Honda verkoopt al uh, uh, gezinsauto's in Amerika. Uh, die op hetzelfde principe werken. Um, wat is er dan zo bijzonder aan wat jullie doen... Ik denk dat uh, onze kracht ligt in het lichtgewicht maken van het systeem. Want op zich, die systemen die zijn er wel. Die, kon, die kunnen ook kant-en-klaar verkocht worden. Nog wel tegen vrij hoge prijzen, omdat het nog heel erg prototypeachtig is. Um, maar uh, bijvoorbeeld in die nieuwe auto... Uh, hebben we een vermogen uit de fuelcel van 100 kilowatt elektrisch. Dat kan je vergelijken met uh, 30 huishoudens. Um, dus dat is heel veel vermogen. En als je dat kant-en-klaar moet kopen, dan weegt dat minstens 400 kilo... En in, in onze auto weegt het nu op dit moment 150 kilo. En waarom is dat van belang, dat gewicht? Uh, nou ja, je wil toch zo efficiënt mogelijk en zo hard mogelijk gaan. En uh, ja, ook in een normale auto wil je eigenlijk iets hebben wat niet te veel ruimte inneemt. En wat ja, bereikbaar is en wat je zo in de auto kan stoppen. En uh, ja, een waterstoftechnologie moet toch heel erg compact zijn uh, om uh, interessant te zijn. Ruben, hebben jullie naar, naar buitenlandse voorbeelden gekeken? Uh, nou, ja, een van de, van de, van de leuke uh, dingen, maar eigenlijk soms ook wel een beetje een probleem, is dat we inderdaad, uh, er zijn heel weinig, uh, er zijn eigenlijk gewoon bijna geen teams die op dezelfde manier met waterstof bezig zijn op dit moment. Uh, dat betekent dus dat je, uh, ja, je kan eigenlijk nergens afkijken. Um, en de fabrikanten, die zitten allemaal op hun eigen bedrijfsgeheim waarschijnlijk? Ja, uiteraard. Ja. Daar, daar komt heel weinig vandaan. Uh, we hebben dat wel eens geprobeerd. Omdat er ook bijvoorbeeld. Uh, nou, die brandstofcel zelf. Dat is iets wat je ook niet zelf kunt maken. Dus die moet je ergens kopen. En dan uh, kwam er op een gegeven moment. Uh, ja, dan lekt ergens wat. Of lekt dat uit? Er uh, komt dat informatie vrij dat een of andere. Uh, fabrikant bezig is met een eigen brandstofcel... Nou, dan uh, probeer je daar eens een keer contact mee op te nemen... van hey, zou dat misschien iets interessants voor om zijn? En uh, nou, je komt er niet eens achter uh, waar dat überhaupt gebeurd is... wie daar ook maar iets mee te maken hebben. Dus dat is natuurlijk ja, een enorm stroperige... Uh... Maar Michel, is dat omdat fabrikanten ook wel snappen... dat dit ongeveer het zoeken naar de Heilige Gaal is op dit moment? Ja, je, je merkt wel dat autofabrikanten enorme investeringen nu doen. En uh, die, die, die zijn op zoek naar de, de ultieme oplossing. En zij hebben nu ja, ook wel door dat dit wel eens interessant kan zijn. En er zijn diverse autofabrikanten die dus nu aankondigen hiermee bezig te zijn. En dat geeft ook wel aan van oké, okay, nou er kan wel wat gaan gebeuren de komende vijf tot tien jaar. En uh, ja, goed, uh, die, uh, die uh, ontwikkelen zelf iets en dat kost heel veel geld... en dat willen ze graag voor zichzelf houden. Maar dat betekent dat ze dus ook van, uh, terughoudend zullen zijn... in het verstrekken van informatie aan jullie... en misschien ook wel gewoon onderdelen, uh, omdat ze denken... ja, luister, jullie zijn van de Technische Universiteit. Uh, dat klapt zo weer naar buiten, al die informatie. Ja, wat inderdaad ook wel heel begrijpelijk is... want we zijn inderdaad, we zijn vrij open daarin. Uh, als iemand iets vraagt over een bepaald systeem, dan vertellen we dat gewoon. Uh, dus ik kan me er ergens ook wel wat bij voorstellen... Um, ja, tot een bepaalde mate natuurlijk. We gaan niet alles vertellen, want dan gaat iedereen ons nadoen. Het uh, Zou natuurlijk heel leuk zijn, maar we hebben onze uh, geheimtjes al een beetje natuurlijk. Ja. Uh, Daarbij zijn er ook sommige onderdelen waar we gewoon niks over mogen vertellen. Uh, dat mm -hmm. gebeurt ook nog wel eens, dat is ook niet heel vaak. Omdat en dan, een sponsor uh, jullie bepaalde dingen uh, geeft, levert? Of... Nou ja, meer bijvoorbeeld, uh, je, hebt, je hebt bepaalde dingen die... Uh, bij sommige onderdelen komt, in, uh, komt, komt gewoon informatie over die onderdelen waarvan zij niet willen dat een ander bedrijf dat, uh, ja, dat krijgt. En dan deel je dat niet. Dan Drie het... reuzen hebben onlangs een overeenkomst ondertekend. Daimler, dat is het moederbedrijf van Mercedes-Benz. Ford en Nissan, uh, die willen in 2017 een betaalbare auto op de markt hebben. Uh, is, is dat op zich een, een, een boost voor jullie onderzoeksveld? Nou, het, uh, het stimuleert ons wel. En uh, wij, wij doen ook heel veel beurs en evenementen... En Um, bijvoorbeeld drie jaar terug, dan zeiden mensen van ja, maar jullie doen niet. En uh, niemand, uh, geen één autofabrikant is ermee bezig. Dus dat wordt nooit wat. Maar nu uh, ja, wordt het toch een beetje ondersteund. En, en wij hebben zoiets van ja, kijk, uh, als zij het doen, dan is het echt geen onzin. Nee, maar het, het, het zal het waarschijnlijk toch wel gaan worden uiteindelijk, lijkt mij dit. Of uh, nou ja, over dat. Het, het worden, daar, daar, daar ben ik zelf altijd heel erg voorzichtig mee. Ik denk echt dat we over, uh, zeker als je op de, langere, de wat langere termijn gaat kijken... dat we tegen een mix aankijken van verschillende, verschillende manieren. Want het is wel zo op het moment. Uh, en eigenlijk de, alle tekenen wijzen er ook wel zo op dat dat nog blijft. Dat toch, uh, zeker bijvoorbeeld, bijvoorbeeld klein vervoer, kleine autootjes... Die, die kleine afstanden afleggen, blijft een waterstof brandstofcel gewoon nog steeds uh, ja, duurder eigenlijk. Wat kost een auto eigenlijk nu? Probaal. Heel, heel, last, heel lastig uh, te zeggen. Um, uh, onze auto is eigenlijk een prototype, dus dat is, ja, dat is bijna helemaal onmogelijk om daar een prijskaartje aan te hangen. Um, uh, ik heb wel begrepen dat enkele autofabrikanten het uh, wel betaalbaar willen maken. Dus uh, ja, volgens mij was het dan een, een SUV, dus een vrij grote auto, dan voor rond de 50.000 tot 70.000 euro. Um, maar ja, dat zou natuurlijk wel interessant worden dan als het... Uh, die, die bedragen gaat, uh, opgaat. Maar blijven het voorlopig worden het geen goedkope auto's. Dat is, uh, dat is ook wel zo op het moment dat, je, dat er toch in zulke kleine oplages... Nog, uh, die auto's nog geproduceerd worden. Uh, de Hyundai had volgens mij uh, een aantal maanden geleden... Hebben die een auto aangekondigd voor de Europe Europese markt. En Die zouden dan beginnen met een batch van 1500, zo uit mijn hoofd. Oh, dat zijn ja. alweer heel, heel wat andere prijzen dan 50.000 tot 70.000 euro. Nee, nee, nee de, een oplage van 1500 op euro. Dus, uh, oh, ja. neem me niet kwalijk. Oh, dus, Badge is een oplage. Ja, okay. sorry. Ja, ja en is natuurlijk. Hoe, hoe meer er gemaakt wordt, hoe goedkoper het wordt. Dus dat is hetzelfde met, uh, ja, met een computer. Van, ja, in het begin was hij heel duur. En nu koop je een supercomputer voor drie keer niks. Ja, 3x. Uh, 3x, dus. ja. ja. Uh, laten we eens over die nadelen uh, gaan doorpraten. Want er zijn ook nog aardig wat nadelen aan het geheel uh, verbonden. Ehm. Um, Laten we even het traject gewoon even vanaf het begin aflopen in feite. Dan komen we het vanzelf tegen. Laten we eens beginnen met de brandstof zelf. Uh, want waterstof, dat, dat trek je niet uit de bodem. Nee, nee waterstof is inderdaad... Uh, ja, je vindt dat eigenlijk nergens. Uh, ondanks dat uh, 95% van alle atomen in het universum waterstof zijn. Tenminste, dat is natuurlijk een schatting, dat weten we niet. Maar het zijn er heel veel in ieder geval. Uh, kun je, dat niet, ja, je kunt het niet ergens winnen. In die zin zoals dat bijvoorbeeld olie inderdaad wel uit de grond halen... Of, uh, Um, en dat betekent dus dat je het, je moet het maken eigenlijk. Dus het is, het is ook, waterstof is een energiedrager in die zin. Je, je kunt er, uh, met energie kun je het maken en dan kun je bij het uh, omzetten in een andere... Hoe maak je het? Uh, het kan op verschillende manieren gemaakt worden. Uh, de bekendste is eigenlijk elektrolyse. Um, dat is dus wanneer je uh, eigenlijk uh, twee polen van, een, uh, van bijvoorbeeld een batterij... die steek je eigenlijk in water en dan borrelt er aan de ene kant borrelt de zuurstof op... en aan de andere kant borrelt er waterstof op. Dat is één manier. Dat is ook een uh, veel, uh, veel gedaan proefje wel op de, op, de, op de middelbare school. Dan wordt dat uh, waterstof wordt dan in, uh, in, uh, in zeepbelletjes wordt dat gespoten. Nou, als je er een vlammetje bij houdt, dan, uh, dan zegt dat plof. En dan heb je dus meteen dan, uh, heb je gezien hoe waterstof gemaakt wordt... en ook meteen dat er dus inderdaad energie in zit... Ja. Um, nou, is waterstof heeft wel, wel een nadeel. Het heeft een aantal nadelen. Um, Michel, maar een van de nadelen is dat waterstof zich niet zo heel erg makkelijk laat samenpersen. Nee, het is uh, eigenlijk, als je het, als je het moet, ja, uh, moet uitleggen, is het uh, wat betreft volume: zit er heel weinig energie in. Een liter waterstof, nou, dat stelt niet zoveel voor. Maar qua gewicht is het wel, uh, ja, zit er heel veel energie in. Dus je moet eigenlijk zoveel mogelijk van dat gas uh, samenpersen uh, en meenemen. En uh, om een indruk te geven in de nieuwe auto dus, uh, uh, zit 3 kilo waterstof. Dan kunnen wij, uh, ja, als we een beetje rustig zouden rijden, kan je daar meer dan 300 kilometer mee rijden. Uh, of een half uur keihard racen, maar dan is het ook op. Oh, maar 3 kilo? Ja, dus uh, het, het grootste gewicht eigenlijk is de tank zelf en niet zozeer wat erin zit. Uh, maar het uh, wordt onder hele hoge druk meegenomen... Um, dus die tanks die wij gebruiken zijn ook helemaal getest op veiligheid. Die gooien ze van flatgebouwen af om te testen. Dan schieten ze met geweer op. Dus dat, uh, ja, dat is zeker wel iets waar, uh, waar ze hard mee bezig zijn. Omdat maar heb je kunnen. voor die drie kilo wel een grote tank nodig? Hoe zit daar nu de beperking nog? Um, wij gebruiken nu voor de nieuwe auto gebruiken we twee tanks van 75 liter elk. Dus dan kom je op 150 liter uit totaal. Um, ja, dat is wel uh, wat betreft volume groter dan een uh, benzineauto, uh, maar de hoeveelheid energie die in die tank zit... is ongeveer vergelijkbaar met 30 liter benzine die je meeneemt. Oké, okay, en dan kom je in een range van een paar honderd kilometer. Ja. En, um, maar dat betekent een... dat je in de verhouding dus veel gewicht uh, mee moet sjouwen um, om, om die energie eruit te krijgen. Ja, je moet, uh, wat betreft volume moet je aardig op meenemen... Um, uh, wij rijden dan uh, met een druk van 350 bar in de tank. Dus dat, ja, dat klinkt wel als veel. Dat uh, klinkt als bijzonder veel. Ja, uh, maar uh, de, de 1,2 of zo? Ja, en ja, de nieuwe auto's die op de markt komen rijden dus ook met die drukken rond. Dus die waterstofauto's. Maar er is zelfs uh, een, uh, ja, een serie die op 700 bar kan rijden. Dus uh, ja, dan kan je eigenlijk bijna twee keer zoveel meenemen. Maar daar zit dus nog wel ontwikkeling in. Ja, absoluut. Als het ja. gaat om opslag. Want ik kan me voorstellen dat daar ook een groot probleem is... met vervoer van die brandstof. Want het moet ergens gemaakt worden... en dan moet het weer straks naar tankstations toe. daar ja. heb je dus kolossale vrachtwagens voor nodig nu nog? Um, ja, je kan het dus met vrachtwagens doen. Um, zoals we dat nu, ken, nu kennen met tankwagens. Maar je kan het ook over het gasnet gaan uh, tra transporteren. Uh, het is een beetje moeilijk om nou te zeggen of het nu al zou kunnen. Maar uh, ja, het zou een oplossing zijn om uh, gasleidingen te leggen... naar tankstations toe... Um, zodat je op die manier alle tankstations kan voorzien van uh, waterstof. Jongens, we, we hebben het woord trouwens. Marco Boers is, uh, stuurt het op. Range an anxiety. Dat was ja, ja. het. Range anxiety. Dat goed. was goed. Dankjewel Marco. Heel goed gemeld. Ja. Wat wou je zeggen? Ik ben het even kwijt. Je was het even kwijt. <laughs> nou, Oké, okay, dus die, die, die, die tankstations. Uh, uh, je kunt het via een gasleiding net kan je het gaan police, uh, vervoeren. Er zijn tevens wel ook nog heel veel. Er is Er, zijn ook wel, er zijn best wel. Veel onderzoek wordt er wordt best wel. Er wordt best wel. andere manieren om waterstof op te slaan. Zoals Er ook heel veel onderzoek naar metaalhydrides noem je dat dan. En dan bend je het eigenlijk aan een, soort, aan een vaste stof. wordt best wel. aan een best wel. Er wordt best wel. Er wordt best wel. Er wordt best wel. Er dan best wel. Er wordt best wel best wel. Er wordt best uh, nee, dan, ik heb even niet helemaal paraat hoe dat precies werkt. Maar uh, je, je kan dan uh, ja, aan een. Um, ja, je, je, je, je bindt het dan daaraan. Hoe het, nou ja, ik weet het niet, even niet precies. Maar er wordt, er wordt veel onderzoek naar gedaan over uh, ja, hoe je dat nou op een manier krijgt. Want op het moment is het namelijk nog iets te zwaar. Uh, zeker voor gebruik in een auto. Maar, maar er zijn wel ontwikkelingen in gehaald. Maar dit zijn omdat, trage ontwikkelingen. Dit is een ontwikkeling die tientallen jaren vergt voordat dat uh, uiteindelijk op de markt komt. Ja, ja dat, zijn, dat, dat is meestal zo. En dat zal in dit geval, denk ik, niet anders zijn. Nee. Oké, okay, goed. Dus, okay. dus op zich oplosbaar, uh, weliswaar een probleem. Dan, dan zit je natuurlijk echt nog aan de voorkant. Dat de manier waarop uh, die waadslop opgewekt moet worden, moet dan ook. Uh, uh, ja. schoon zijn, met, met zonnepanelen of met windmolens, of weet ik ja. veel. Ja, ja want uh, op dit moment denken heel veel mensen van oké, okay, ik krijg elektrisch, dus ik krijg je helemaal schoon. Maar ze moeten zich wel bedenken van ja waar komt die elektriciteit vandaan? Want dat kan net zo goed uit een kolencentrale komen. We. Ja, de kolen zijn zo ongelooflijk goedkoop, met dank aan onze Amerikaanse vrienden, dat, dat er steeds meer centrales omgebouwd worden in die viezigheid. Ja, precies. Dus daar is een probleem. Oké, okay, oplosbaar. Dan uh, de volgende stap is, is de brandstofcel. Want die brandstofcel uh, uh, als we nu even de motorkap openen... en in de brandstofcel gaan kijken... Uh, daar zit platina in. Leg even uit wat de functie daarvan is. Ja, platina is eigenlijk nodig om uh, dat, dat reactieproces wat er uh, plaatsvindt... omdat ja, het is gewoon heel goed metaal om... Uh, ja, die katalysator eigenlijk. Ja, die katalysator om uh, te gebruiken in zo'n uh, brandstofcel. Um, dus we, daar, daar zit wat van in zo'n brandstofcel. Alleen het is wel goed om te vermelden dat je dat voor 99% kan recyclen. Dus ja, daarbij, afval, heb, afval zou ik het niet noemen. Zeg maar. Ik heb, ik heb voor, de, voor de grap ook eens een keer... Uh, ik heb, uh, die, er is data beschikbaar over hoeveel platina er nou eigenlijk in zo'n cel zit. Uh, ik heb dat eens een keer... Uh, want dat is een van de dingen wat heel, heel veel mensen zeggen over uh, brandstofcellen... Dat die enorm duur zijn, omdat er platina in zit. Want even op uitleggen, platina uh, is ongelooflijk zeldzaam. Ja, het is zeldzaam en dus enorm duur. Ja. Ja, dus als iedereen straks in, aan, met zijn auto wil... dat kunnen we alleen om die reden al vergeten, als er niks verandert. Ik heb het eens een keer uitgerekend en... Um... Dat het, viel, het viel wel mee, zeg maar. Uh, in, in, uh, de, de, de kosten waren in ieder geval niet zo enorm hoog. Als politiek voordat, is politicus dat zegt, word ik altijd heel achterdochtig. Maar ik weet niet wat je precies bedoelt met meevallen. Nou, het was volgens mij, uh, zo uit mijn hoofd... Uh, uh, zeker onder de 10% van de totale kosten van een, een brandstofcel. Nee, maar de vraag is, is er voldoende platina, platina uh, voor een fatsoenlijke prijs? Hmm. Dat zou ik niet weten. Probably not. Tenminste, vele geven aan dat daar een groot probleem ligt. Dat zou goed kunnen. Nou is het wel zo dat in de afgelopen paar jaar... er wel steeds minder van nodig is in een brandstofcel. Dus als je kijkt naar een brandstofcel van tien jaar terug... dan zit er misschien wel uh, veel meer in als in een nieuw brandstofcel. Dus uh, dat proberen ze ook weer te optimaliseren. En er wordt ook wel gekeken naar alternatieven. van ja Hoe kan je dat op een andere manier uh, doen? Zicht op alternatieven is er nog niet, geloof ik. Hè? Niet echt, althans. Uh, zicht op veel minder platinum, platina gebruiken is er wel. Maar echt veel en veel minder bedoel ik. Ja, dat, dat, dat is lastig te zeggen voor ons. Want dat, zeg maar, dat hart van de, van de auto, dus die cel zelf, dat wordt dus ontwikkeld door bedrijven. En dat is iets, daar gaan dus ook miljoenen weer in uh, voor ontwikkeling. Waarom is dat zo ingewikkeld? Want in feite, zoals jullie het proces beschrijven, klinkt het niet heel ingewikkeld. Nee, ja, uh, het is uh, op zich dat uh, uh, wat wij dus vooral doen, is dan zorgen dat de juiste hoeveelheden in die cel komen. Uh, maar in die cel zitten verschrikkelijk kleine onderdeeltjes die er precies voor moeten zorgen dat er overal genoeg zuurstof komt, genoeg waterstof, uh, dat het betrouwbaar is. Uh, en uh, het, het kost heel veel ontwikkelingstijd om zo'n uh, cel zo efficiënt te krijgen uh, ja, dat het compact genoeg is voor in de auto. Maar die cel dat is een beetje de broncode van een, van een uh, waterstofauto? Ja, dat is eigenlijk het hart van de auto waar de reactie dus plaatsvindt. Uh, en, en zodra die dus ook op grote schaal geproduceerd gaat worden... Zal, ja, zullen de kosten van zo'n cel ook ontzettend omlaag gaan. Ja, wat ik bedoel is een broncode. Dus bij computers is dat het geheimste van het geheimste, zeg maar. Dat, het diepste deel onder de motorkap van een computer. In de software zit daar, dat mag je allemaal niet weten. Uh, want als je dat weet kan je alles veranderen. Bij een brandstofauto is dat het bedrijfsgeheim, zeg maar... Waar een producent over beschikt. Ja, daar gaan ontzettend veel ontwikkelingskosten in zitten. En uh, als je weet hoe je dat uh, bijvoorbeeld 10% efficiënter kan uh, doen. dan uh, een andere autofabrikant, dan ben je heel eind, denk ik. Dus die drie autofabrikanten die de handen ineens geslagen hebben. die enorme combinatie waar ik straks of wat. die gaan daar al hun energie in steken, denk je? Um, nou ja, als ze samenwerken is er natuurlijk wel een veel grotere kans... dat ze uh, ja, uh, tot een goed product gaan komen. Om bijvoorbeeld uh, Hyundai of uh, een ander automerk zeg maar, uh, goed aan te kunnen. We gaan zo meteen verder praten. Uh, Michel Haak en Ruben Burger zijn hier te gast van de TU Delft. En aan de aanleiding van de Forza... Uh, Forza ik was eens Forza, zeg, maar dat is een politieke partij. Uh, uh, Forza 6, in, die uh, binnenkort gemaakt gaat worden... Um, Jullie hebben muziek meegenomen. Wie voor jullie heeft de muziek uitgekozen trouwens? Ja, ik heb de muziek maar even uitgekozen vanmiddag. Uh, het was ontzettend druk uh, vanmiddag om de voorbereiding van de presentatie te maken, dus uh, ik heb maar even een, uh, een eigen nummer meegenomen. Uh, dat is van Johnny Cash, Ring of Fire. Uh, dat is een van mijn favoriete artiesten en misschien ook al toepasselijk omdat hij deze week uh, verjaard en dood is. Dus. Ja, <laughs> helaas. We gaan er naar luisteren, Johnny Cash.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 We met de gast twee jongens, Michel Haak en Ruben Burger van de TU Delft. Die bezig zijn met de ontwikkeling van de Fortse 6. Ik heb een boekje bij me waar de Fortse 5 op staat. Dat is een heel klein dropje, een heel klein raceautootje. Ja, klopt. Uh, we, we zijn uh, eigenlijk uh, vanaf 2007 al begonnen met de bouw van racewagens. Maar dat, ja, we zijn ergens begonnen met een kart op waterstof. Dus dat was wel vrij uniek. Waarom maar, was dat uniek? Uh, nou ja, er waren ook nog geen uh, karts op waterstof, dus uh, net zoals dat er geen uh, racewagen op dit moment uh, met waterstof rondrijdt. Um, maar ja, uh, we zijn ergens begonnen, we hebben een heleboel kennis opgedaan en elk jaar gaan we weer iets groter. Um, dus de vorige auto was, uh, uh, eens even kijken, uh, iets meer dan drie meter lang. Uh, maar hij ging wel van 0 tot 100 in 5 seconden. Dus wel snel. Dat is, oh, ja. Maar nog uh, ja, niet, niet heel groot. Uh, maar dit jaar uh, maken we wel die stap. Dus naar een auto die uh, heel veel raakvlak heeft met een straatauto. Dus uh, ook een beetje dat formaat heeft, de afmetingen en het formaat. Hoe, hoe groot is die Ruben? Uh, de lengte, wat was het ook weer? Ik, uh... Uh, bijna 4 meter lengte. Uh, 1,7 meter breed. En uh, gewicht van 800 kilo. Ja, het zit hem toch voornamelijk ook in de. Hij is inderdaad iets langer wel. Uh, maar het zit hem toch voornamelijk in de systemen die erin zitten... waarom die toch wel, wel iets meer raakvlak heeft met een straatauto. Het wordt, het wordt nog steeds geen, uh, echt, niet echt een hele grote auto. Geen elektrisch bediende ramen? Nee, geen, nee, geen park nee. assist? Nee nee, nee, nee, nee. Geen cruise control? Ook niet, nee. Gewoon een pure raceauto? Ja, ja dus het wordt ook nog wel uh, vrij krap. Je, je gaat erin zitten en het enige wat je daar eigenlijk echt in kan doen... is uh, jezelf uh, heel strak vastzetten in de gordels en, uh, en ermee gaan racen. Uh, echt heel comfortabel voor lange ritten zal het ook niet zijn. Maar goed, het is natuurlijk ook niet nodig, want daar is je ook niet voor bedoeld. Het is een eenzitter? Ja. Uh, bedoeld om, om met name één wedstrijd te gaan racen, of gaan jullie er meer mee doen? We willen er eigenlijk wel meer mee gaan doen. Um, sowieso bouwen we die auto wel echt om te laten zien van kijk, uh, dit kan al met deze technologie. Dus, dus oh, ja, of het nou de, de, oplossing, de ultieme oplossing voor de toekomst is, nou, of het dat wordt, um, dat, is, dat is eigenlijk een hele andere discussie. Maar wat wij gewoon heel graag willen laten zien is van kijk, dit kan wel al gewoon. En, um, maar het de... kan met name heel hard rijden, daar gaat het ja. vooral om. Ja, nou ja, gewoon echt competitief zijn met auto's op, op, uh, ja, op conventionele verbrandingsmotoren eigenlijk. En um, ja, een van de races die we daarvoor willen gaan doen is inderdaad uh, de Caterham Cup. Dat is een uh, race die, uh, die eigenlijk is uh, voor, die bestaat voor een beetje gestandardiseerde auto's die uh, op een uh, Lotus Super 7 type eigenlijk uh, uh, zijn gebaseerd. Er zijn een aantal verschillende uh, merken die auto's maken van dat type. Maar de Kids' Cup is, is, is een, een wedstrijd met eigen gestandardiseerde auto's, bijna. Ja, nou ja, ze gebruiken allemaal een gestandardiseerd frame eigenlijk. En dat frame gaan wij dus ook gebruiken. En ondanks dat uh, de meeste van die auto's er allemaal best wel ook heel erg hetzelfde uitzien. Uh, wij gaan er iets anders uitzien, omdat we, nou, we ontwerpen een eigen bodywork. En uh, het wordt allemaal ietsje groter en iets massiever. Uh, maar toch, uh, de basis is in feite hetzelfde. En daarom, uh, uh, ja, daar hebben we die auto ook al zo op, op ontworpen eigenlijk. En dan willen we mee gaan doen aan die competitie. En willen gewoon eigenlijk laten zien van, kijk, dit is een, een waterstof elektrische auto. Je kunt gewoon meerijden en, en op een hele leuke manier competitief meerijden met verbrandingsmotoren. En uh, voor zover ik weet is dat niet iets wat nou al heel veel gebeurt. En dat nee, wil ik en, toch heel graag laten het zien. Het lijkt me dat jullie het daarmee ook jezelf ongelooflijk moeilijk maken Michel. Want uh, verbrandingsmotoren hebben, kunnen één ding goed, namelijk verschrikkelijk hard rijden en verschrikkelijk hard optrekken. Ja, het is een leuke uitdaging die we willen aangaan. Uh, ja, toen we aan het begin van het jaar begonnen dachten we ook al van... oh god, waar uh, zijn we mee bezig? Maar uh, ja, we hebben de goede hoop op dat we met uh, ja, al onze kennis... Uh, toch wel um, ja, met slimme oplossingen uh, toch wel hard kunnen gaan. Maar jullie hebben neem ik, aan eerste gegevens erbij gepakt... van auto's waar jullie tegen gaan racen. Ja, we hebben even gekeken van oké, okay, wat zijn de rondetijden van die auto's? Want zij rijden dus bijvoorbeeld op circuits als Sandvoort, als Spa-Vauconcial. Dat zijn wel, ja, wel vrij bekende circuits voor uh, racefanaten. En rondetijden van? Uh, volgens mij reden ze op Zandvoort wat was 1,50? Ja, lager 1,50. Dus 1,52 1,53. Dat zijn dan echt de snelle auto's. En de snelste brandstofcelauto tot nu toe? Uh, nou ja, die heeft er nog niet gereden. Dus, uh... <laughs> nee, maar wat, wat zou een brandstofcelauto ongeveer moeten kunnen nu? Nou ja, ja, dat ligt er helemaal aan welke brandstofcelauto het is natuurlijk. Ja, ja, uh, dus wij dus wij hebben wel simulaties niks. al gedaan. En een beetje gekeken van oké, okay, uh, met wat voor vermogen, met wat voor gewicht... Uh, nou, daar is Ruben heel erg druk mee bezig geweest vorig jaar. Dus ik kan er vast meer over vertellen. Ja, nou ja, ik, wat een brandstofstalauto nu daar zou doen, ik zou het zijn natuurlijk echt niet weten. Die zijn gewoon ook niet gebouwd om, uh, om zo snel mogelijk over zeg zandvoort heen, uh, heen, heen te gaan. Maar we zijn inderdaad in, uh, ja, eigenlijk in september van 2011 uh, zijn we eigenlijk vanuit het team uh, zijn we al begonnen om te gaan onderzoeken... Van, nou, wat heb je nou eigenlijk nodig uh, aan brandstofstelvermogen, aan, aan uh, ja, andere randvoorwaarden, gewicht... Uh, om een beetje leuk met die auto's mee te kunnen rijden. En, en was dat schrikken die he, toen die gegevens in eerste instantie uit de computer rollen? Uh, nou, we hadden een beetje een schatting gemaakt... en het ging daar inderdaad wel het ging daar iets overheen over wat je nodig had. Maar uh, het zat wel in de, in de lijn der verwachting eigenlijk. Dus het zat ook wel een beetje... Uh, ja, je maakt natuurlijk eerst een, een initiële schatting... dan ga je, uh, ga je heel veel rekenen, simuleren, doen... dan komt iets uitrollen en dat zat toch wel in de buurt. Dus, uh, en daar zijn we eigenlijk mee verder gegaan... Um, ja, en daar zijn we, nu, zijn we nu dan, eigenlijk is dat helemaal samengekomen in het ontwerp wat we nu, nu vanavond gepresenteerd hebben. Michel, beschrijf het ontwerp eens. Hoe ziet hij eruit straks? Uh, het wordt een hele lage, brede, groene racewagen. Tenzij er een, een hoofdsponsor komt, maar... Uh, <laughs> dan krijgt hij de uh, kleur van de sponsor, bedoel je? Ja, ja uh, we hebben heel erg gelet op de aerodynamica van de auto. Dus uh, hij, uh, hij ziet er uh, ja, high-tech uit uh, onder de... Hier uh, zitten ontzettend veel componenten. Dus de, de packaging, zoals wij het noemen. De wat? <laughs> ja. Uh, hoe moet je dat uitleggen? De plaatsing van de componenten. Dat zit allemaal ontzettend dicht op elkaar om, die, ja, om alles te laten passen. Um, ja, Het is een, een, echt een volwaardige auto met een heleboel onderdeeltjes. Maar als je in. even voor begint, voor zit ook, net als bij een benzinemotor, zit daar de motor? Maar dat is een elektrische motor en die is veel kleiner neem ik aan. Ja, De elektromotor zit eigenlijk bij de achterwielen. Want uh, het leuke is van zo'n elektromotor dat die heel klein is. Dus je kan hem bijna direct plaatsen bij waar je hem wil hebben. Dus eigenlijk waar het vermogen op de weg moet komen. Op de wielen rechtstreeks? Ja, op de wielen. Dus we hebben per uh, achterwiel hebben wij een motor. Die kunnen we helemaal apart aansturen. Zodat we ja, uh, het maximale vermogen per wiel helemaal kunnen doseren. Uh, daarnaast zit de brandstofcel uh, voorin, want het is uh, ja, toch een iets groter onderdeel. Dus je zit voor de bestuurder, uh, waar normaal de motor zit eigenlijk van een benzineauto. Zit... Hoe groot is die brandstofcel? Um... Ongeveer 80 liter, geloof ik. Ja, ja roepen eens wat, hoe groot is dat? Ja, liter? ongeveer een, een, een meet, ja, meter lang en iets van 80 centimeter breed. En, dan, uh, en goed zwaar ja. ook nog, tenminste 150 kilo, zei je? Ja, het totale systeem rond die brandstofcel, met die brandstofcel erbij, is ongeveer 150 kilo. De, de, de brandstofcel zelf, die weegt uh, dan, uh, dat is ongeveer twee derde daarvan, dus rond de 100 kilo. Oké, okay, goed. Die zit voorin, onder de motorkap. Ja. Uh, ja, het raar is, in zo'n auto is verder natuurlijk ook helemaal niks te zien. Want ja, wat moet je verder ermee? Zeker een monteur. Uh, en dan, wat verder naar achteren? Wat, wat zit er daarna nog voor, voor um, bijzonderheden? Ja, nou, de bestuurder zit dus eigenlijk achter de brandstofcel, een beetje aan de zijkant. En uh, wij hebben ook nog die twee tanks. En die zitten dus eigenlijk aan de buitenkant. Bommen. Ja, uh, aan de bommen, bommen. Nou, bonnen, bonnen, uh, als nou het goed 350 is, uh, bar. Twee keer, twee keer 350 uh, bar. Dus, uh, ze horen niet ontploffen, normaal gesproken. Nee, die, die, die, zitten, die, worden, die worden natuurlijk uitvoerig getest. Ehm... Um, Eigenlijk zijn die tanks die zijn misschien wel het sterkste onderdeel aan onze auto. Uh, er zitten daar ook heel veel veiligheidssystemen op... om ervoor te zorgen dat uh, ja, mocht er een keer iets misgaan... dat ze dan op een veilige manier eigenlijk, uh, ja, uh, al die waterstof uh, kwijt... Uh, die wordt dan uh, gepurcht, noem je dat. Die wordt dan eigenlijk weggespoten, in de lucht in. Dat kan je mikken in zo'n geval. Um, dan wordt er gewoon heel veel aangewerkt om op die manier uh, toch een soort veilige... want een van de voordelen dan wel weer aan waterstof is... omdat het enorm licht is. Op het moment dat dat weg is, is het ook echt weg. Um, ik, zat weer, uh, ik zag laatst weer een filmpje van een, uh, van een, een of andere. Een, ik was een race aan het kijken ergens. En er, uh, daar lekte iemand benzine. Ja, dat ging de fik. En dat, ja, dat fik dan nog wel even door. En dat heb je, met waterstof heb je dan natuurlijk een stuk minder. Omdat op het moment dat dat weg is, is dat weg. Um, die tanks die zijn echt enorm veilig. Uh, het is wel, je moet natuurlijk op een slimme manier moet je dat ontwerpen. Maar waar zitten ze? Die hangen aan de zijkant. Achter. Tussen de wielen. Tussen de wielen? Ja. Oké. Okay. Um, die dus zijn ook goed te zien in de auto. Waarschijnlijk een van de meest duidelijke features zijn toch wel die tanks die aan de zijkant hangen. Dus dan kun je ook meteen zien van, hé hey, kijk, dat is niet, een, uh, niet zomaar een normale auto. Je ziet gewoon die twee tanks die, die hangen daar. Maar gaan we daar. dat straks in de toekomst ook krijgen met auto's? Met, met, met gezinsauto's, bedoel, met enorme tanks aan de zijkant? Maar als het goed is niet, want uh, het is wel leuk. Uh, Hyundai heeft dus uh, alle aangekondigd dat ze een auto gaan maken. Nou, ik heb uh, in een prototype van die auto mogen rijden. Uh, omdat wij uh, op, een, uh, ja, waren op een speciale conventie eigenlijk voor waterstof nou, dan mochten we in zijn auto rijden. Helemaal leuk en aardig. Uh, maar je kon er eigenlijk helemaal niks van uh, zien. Het was een normale auto. En ze hadden dus de benzinetank eruit gehaald. Volgens mij wel het weg En uh, daarvoor in de plaats is dus zo'n tank. Dus dat zat wel helemaal binnen in de auto. En uh, ja, eigenlijk helemaal niks uh, aan te zien. Niks hier meer. Um, nog andere bijzondere dingen aan de auto? Ja, we hebben gewoon een heleboel leuke, slimme oplossingen bedacht. We hebben bijvoorbeeld, ja, we produceren dus water. Wij zijn eigenlijk een van de enige auto's, racewagens, die zwaarder wordt tijdens het racen in plaats van lichter. Want ja, normaal verstook je benzine en word je lichter. Mm -hmm. Maar wij produceren water. Ja, we zuigen dus eigenlijk heel veel uh, lucht, zuigen aan. Uh, en die zuurstof in de lucht die reageert samen met waterstof tot water. En uh, ja, eigenlijk die lucht die wij uh, dus aanzuigen. Voor die brandstofcel. Die verzamelen wij langzaam. En uh, ja, tegen de tijd dat je aan je laatste ronde begint ben je, bijna, uh, ben je bijna 30 kilo zwaarder waarschijnlijk. Maar hoezo? Dat water kan je toch gewoon weer lozen? Ja, ja dus... het zou wel kunnen op de baan hoor. Maar daar worden andere deelnemers niet zo heel blij van. Want je produceert wel ongeveer 20 liter bij zo'n race. Um, nou, dat kan je dus opslaan. Uh, maar ja, dan word je dus zwaarder. En dat willen we niet. Dus we hebben bedacht, nou, die remmen die worden ook heel warm. Die worden gekoeld. Nou, laten we de remmen gaan koelen met water. Uh, ja. Maar dan is het probleem nog niet opgelost? Nou, dan verdampt het water en dan uh, heeft eigenlijk niemand er last van. Maakt niet zo maar zo 20 erg uit. liter ben je dan helemaal kwijt? Nou, het is ongeveer 1 liter per minuut. Uh, en een, een deel daarvan is sowieso al waterdamp, wat uit die brandstofcel komt. Dus die, die, die kun je sowieso al op die manier uh, bij jou kwijt. Maar um, je, als je, op het moment dat je dat op je remmen, de remmen worden, die kunnen tot 600 graden worden. Dus dan, uh, ja, dan verdampt dat water vrij snel. Uh, je koelt daar je remmen mee en dan ben je dus inderdaad toch dat water kwijt. Oké, okay. ik wou niet zeggen, anders krijgen het begrip, straks met de toekomstige auto's krijgt het begrip plaspauze weer een heel andere betekenis. Je zie je allemaal van die auto's aan de zijkant gewoon gaan... waterlozen. Goed, jullie hebben een andere oplossing bedacht. We gaan uh, straks twee uur, Dan blijven jullie ook. Uh, ja, als er mensen zijn die nog uh, leuke vragen hebben, dan horen we het graag natuurlijk. Precies, want dat lijkt me heel leuk om uh, dat te doen. Als u uh, uh, gekke, maffe, leuke, bijzondere, uh, interessante vragen heeft... whatever, als het maar over auto's gaat uh, en over de nieuwe technieken. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna, 0800-1121. Of mailen naar kazeluna.ncv.nl. Ik zag al een aantal mailtjes binnenkomen. Uh, dan gaan we daar uh, straks in de tweede uur mee aan de slag. Dat is na het hoorspel, zometeen in de tweede uur. Michel Haak, Ruben Burger van de Technische Universiteit Telft... praat over de nieuwe technieken die er allemaal zijn. Graag tot zometeen. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV. De NTR presenteert. Een hoorspelserie in 70 afleveringen. De Mokke. Amsterdam, de jaren 70. De strijd om de wallen. 50. Een hypotheek. Ja, komt u binnen, komt u binnen. Komt u binnen, Gek dat hier niks gekraakt is. Er staan best wel wat panden leeg. Echte panozen hier, die bellen de politie niet. Nou, dan moeten we met een grote groep komen. <laughs> dat de gemeente die krakers niet de staat uitveegt, daar snap ik geen malle moer van.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 Daarom ga jij mee. krijg nou het laatste. En om je te motiveren, investeer je mee in de lading. Jij krijgt 100 kilo. Als het hier is, hè? Proost. Hallo? This is Susan Verhaaf speaking, on behalf of Mr. Pruis. Can I speak to Mr. Albertini or to Mr. Buffoni?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 Cash bij de opening. Mm. Mm. En yeah. ja. hey, je weet het. Nee? Mondje dicht. Anders. Dat laatste kwart, dat is werkkapitaal. Dat laat hij contant overkomen. Zeg oh, handig van hem. Ja, maar die aannemer, die wil geld. En ik heb niks meer. Mm. Je hebt veel inactief geld.